9 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Egyptisch passagiersvliegtuig dat vanochtend werd gekaapt... is geland op Cyprus. Het toestel van Egypt Air maakte een binnenlandse vlucht... van Alexandrië naar Cairo. De piloot liet aan de luchtverkeersleiding van het vliegveld in Larnaca weten... dat het toestel gekaapt was en vroeg toestemming om te landen. Hoeveel mensen er aan boord zijn is onduidelijk. Gesproken wordt over 81 passagiers, maar er is ook sprake van 62. Meerdere kapers zouden hebben gedreigd het toestel op te blazen. Andere bronnen spreken van één kaper. Wat ze willen... Is onbekend. De transportsector en de overheid hebben plannen gemaakt om de files te verminderen, meldt het AD. Zo komen er truckspotters, mensen die kijken welke vrachtwagens in de file staan. De eigenaar wordt dan gebeld om te kijken of de vrachtwagen op een slimmere tijd kan rijden. Verder wordt bekeken of bedrijven beter kunnen samenwerken bij het vervoer. Er zijn plannen voor een meerdaagse verkeersverwachting om de beste rijtijden te voorspellen.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 Het weer nog, af en toe regen en mogelijk hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt 11 graden. Morgen bewolkt en wat regen en een graad of 10. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag Lord King push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 Zo, welkom terug bij Zandvoort op zondag, of Zandvoort op dinsdagmorgen. Als je naar de radio luistert, uh, Albert-Jan. Klopt. Elke dinsdagmorgen te horen tussen 8 en 11 uur bij CfM. Dat is even goedemorgen en anders goedemiddag Zandvoort. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl er natuurlijk volop gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de tweede dag van de paasraces. U bent natuurlijk altijd gewend dat het op zaterdag en maandag was...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 Of gewoon even bellen naar de studio 57-30393. Shooting stars in midnight pastures. And hanging out on clouds beneath the moon. The gym runs on magic copies. It's a fairy tale to me, but you're not.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 Maybe just a little fuzzy about it later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 De Asperg Bluffweg. <laughs> je hoorde de van de Counting Crows en Holiday in Spain. Omdat jij naar Spanje gaat, Albert-Jan. Ja, nee, klopt. En neem je voldoende schoenen mee. Want je schoenen zijn ja, gejat. gejat, hè? Ja, ja, ja. Dan weet je daar maar vast. Inderdaad, uh, Holiday in Spain. Dus we moeten je even mis op de radio. Ja, anderhalf week, hoor. Dan, anderhalf week, Dan, ja, okay. Dan ben ik er weer.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 ja. Oh yeah. Hij uh, is leuk, hè, je hoorde de ziel van Gerspardou en zijn Dat allemaal bij ZFM. Ja, Nou, we moesten er eigenlijk wat dat maar het gebeurt niet. Doe het gewoon even zo. <middelen>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 Don't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 daar vind je de laatste informatie over dit geweldig evenement wat eraan gaat komen. Meer muziek bij CFM, wat lekker zeg. Oh, hier is een echte gouden oude, hij kraakt gewoon die plaat. Dat hoor ik, dat hoor ik. Hier is Robert Holmes en him. Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand.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 Want daar is Albert-Jan uit Nederland. Daar zijn we heel aardig voor. We gaan weer lekker de muziek voor je draaien. Weer zo'n gouden oude van Irene Kemmer. zie je CfM1 aan de tolweg Tina, een hele hele Goedemiddag. Welkom bij Salfot op zondag. Het zonnetje schijt lekker buiten. Het is behoorlijk druk zo, uh, eerste paasdag, uh, albert -Jan. En dat, dat is toch, Dan moet je eruit. Het ziet zwart van de mens en, en morgen moet je naar de meubelboulevard, hè? Ja, oh ja, gaan we meubelen. <laughs> Daar hebben wij ook tijd voor, hè, wat morgen? Het wordt toch slecht weer. Ja, dat is waar. Het ah, is dus gewoon gezellig met z'n allen naar de meubelboulevard. Salfoort. Zons,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 Oh yeah. te zijn toch al redelijk op leeftijd. <laughs> en toch vinden we wel lekker, hè, deze CEO van Major Laser, de line-in-up. Even lekker meegedast. Oh, heerlijk. Zo op een uh, zondagmiddag, eerste paasdag 2016. Ja, terwijl uh, jij de, de speech houdt, is, uh, is het nu tijdens de Olympische Europa-Hockey League... tussen Kampong en rood kullen in de derde ronde...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 Voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga?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 Storat de dijk, meid. je kunt het ook aan mij kwijt Nou daar kom je maar weinig tegen, Zo'n je vrouw verdient alle zegen Ik dacht dat het was uitgestorven, maar ik heb een afspraak voor morgen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 Heb ik ook al een klein weken. Ja, je hoorde de single van de Kings en The Sunny Afternoon. Nou, we gaan op het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog een uur lang met Zandvoort op zondag. Zandvoort, een hele goede eerste paasdag toegewenst En blijf le lekker luisteren naar CFM met nu de single van Omi.